Het autootje op de maan Helaas is er geen telescoop die groot genoeg is. Anders zou je op de maan een autootje kunnen zien staan. Het heeft dikke, bolle banden en oranje spatborden om het stof uit het gezicht van de astronauten te houden. Het autootje heeft geen dak, want op de maan regent het toch nooit. Lang geleden landden er mensen op de maan en net als op aarde wilden ze ook op de maan een auto hebben omdat ze allerlei stenen van de maan mee wilden nemen, was het autootje te zwaar om mee terug te gaan naar de aarde. Het autootje moest op de maan achterblijven. Het autootje verveelde zich een beetje. Soms reed hij een rondje over de maan en hij keek wat rond. Maar er is niet zoveel te zien op de maan. Het is al stoffig en grijs. Een helft van de maan is helder verlicht en één helft is pikken donker. Op de donkere helft van de maan durfde het autootje niet te komen. Dat vond hij veel te eng. Maar op een dag verveelde het autootje zich zo erg dat hij besloot om toch naar het donkere deel van de maan te gaan. Hij begon heel dapper te rijden. En hoe dichter hij bij het donkere deel kwam, hoe langzamer hij ging rijden. Het was toch wel heel erg eng. Lampen had het autootje niet, want die hadden de astronauten niet nodig. Ze zouden ook nooit naar de donkere helft durven. Hij kwam bij de grens van licht en donker. Even ging hij stilstaan. Hij twijfelde. Maar toen, zoef, heel snel reesde hij het donker in. Het autootje bleef maar rijden, zo snel hij kon. Des te eerder was hij het donker uit en weer in het licht. Hij kon helemaal niks zien, maar toch ging hij nog harder rijden. Zo eng vond hij het. Boem! Met een enorme klap reed hij ergens tegenaan. Hij duizelde ervan. Auw, riep het wagentje hard. Auw, riep een andere stem. Het autootje reed van schrik een stukje achteruit. Wie is daar? riep hij met trillende stem. Wie is daar? riep een andere trillende stem terug. Ik ben Lunar, zei het maanautootje. Ik kom van de aarde. Ik ben Zeus en ik kom van Uranus, zei de andere stem. Wat doe je hier? vroeg Lunar. Dat weet ik niet, antwoordde Zeus. Ik ben van mijn planeet afgevallen en heb veel door de ruimte gezworven. Nu ben ik hier terecht gekomen. Ik weet niet waar hier is trouwens. Het is hier zo donker, ik kan niks zien. Je bent op het donkere deel van de maan, zei Lunar. Is er dan ook een licht deel? vroeg Zuis verbaasd. Ja hoor, daar kom ik net vandaan. Ik wilde wel eens weten wat er aan deze kant van de maan was. Daarom ben ik nu hier. Zuis zuchtte. Ik wou dat ik de weg daarheen wist. Het is zo saai in het donker, zei hij. Dan breng ik je toch naar de andere kant, stelde Luna voor. Ik weet de weg. Kan dat, vroeg Zeus opgetogen. En ja hoor, Zeus ging in een van de stoeltjes van Luna zitten en samen reden ze verder. Omdat de maan rond is, kwamen ze vanzelf weer aan de lichte kant van de maan. Zeus keek zijn ogen uit. Wat een prachtig uitzicht. Wat is dat voor een mooie planeet, vroeg Zeus die met al dat blauw en wit en groen, dat is de aarde, antwoordde Lunar. Daar kom ik vandaan. Ben je ook van een planeet afgevallen dan? vroeg Suis verbaasd. Hij dacht dat hij de enige was die zo dom was om van zijn planeet af te vallen. Nee hoor, ik ben hier met een raket naartoe geschoten, zei Lunar. Samen met een paar mensen. Toen de mensen weer weggingen, namen ze stukken maan mee naar de aarde. Voor mij was toen geen plaats meer in de raket. Lunar klonk een beetje verdrietig. Dat is niet heerlijk, dan was je hier helemaal alleen, zuchtte de Zeus. En ik dacht al die tijd ook dat ik alleen was. Als je vanaf dat moment naar de maan had kunnen kijken met een hele grote telescoop, dan zou je het maanautootje zien met iets in een van zijn stoeltjes. De geleerden van NASA zouden waarschijnlijk denken dat het een stukje meteoriet uit de ruimte was, of een hoopje stof dat zich had verzameld. Maar wij weten wel beter. Luna had een vriendje gevonden.